aandacht voor Feest voor twee, een luisterspel van Jules Cooper uit het Engels vertaald door Jan Christians in een regie van Frans Roggen. Ben. Nee, Big Tom. Huh? Big Tom, van Sint Paulus. Ik hey, kom. Geef de detonators. Nu al? Ja. Maar die heb je nu toch niet nodig? Jawel. Knop er één in de lond terwijl we wachten. Het is tijd gewonnen voor we in de kelder geraken. Je bent te slordig met die dingen, Jack. Zeg eens wie gaat er de brandkast de lucht insturen, hè? Jij? Of ik? Oké. Okay. Sam, is er iemand? Een kat in de vuilnisbak. <laughs> ze zal oog <ogen> opzetten. <laughs> of misschien is ze gek op karbonpapiertjes. Ja, <laughs> er zitten een boel op deze bon terrein. Sommige zijn groter dan een kat. De meeste zitten in de kelder. Ah, het moet die diep. je hoofd bij wat er achter de muur ligt. Als we er doorheen geraken, ja. Maar wat doet die Barry de hele tijd? Oké. Okay. Hij rammelde met het traliewerk van de bankdeur. Er was niemand binnen. <laughs> nog niet. Nee. Ja, straks nog niet, als het zo verder gaat. Hé, hey, Barry. Daar uh, is er? Alles in orde? Hé, hey. mag toch wel even rusten, ja. We hebben niet veel tijd, man. En wat ga je doen als ik daaronder door mijn benen zak, hè? Hm? Wat ga je dan doen? Oké, okay, oké, okay. neem je tijd dan. Hoe diep moet je nog? Een dikke twee meter tot aan de muur, denk ik. En dan moeten we door. En hoe lang duurt dat? Hmm. Veertig minuten. Hm. Voor twee meter? <hast> dat is nog geen tien minuten. Goed, begin jij dan maar te graven en de hele zaak in tien minuten te stutten. Zou je zien hoe vlug dat gaat? Kalm, hè? Ja, ja, probeer het maar eens. Maar dat minieme gaat, hoef je toch niet te stutten, man. Zo'n grote druk heeft dat toch niet? Dat moet je wel. Stil. Luister nou eens. Wat nou? Oh, vent, jij hoort natuurlijk niks. Goed te zien dat jij nooit in een mijnschacht gewerkt hebt. Je zou anders wel direct horen wat ik hoor. Het kraakt. Nogal wie Het is een gewicht dat zich verplaatst. De aarde spreekt, zouden ze bij ons thuis zeggen. Dat is verdomde nonsens, Barry, jongen. Je hebt niet meer dan zes, zeven meter boven je. Weet ik. Ik versta er niks van. Luister, je hebt tijd tot vier uur. Als dan de hele boel niet opgeknapt is, dan weet je wel ongeveer wat je te wachten staat. Begrepen? In orde, man. Ik zei alleen dat ik er mijn tijd voor moet hebben. Oké. Okay. Sammy, jongen, ga jij er maar liever terug uit en hou de wacht buiten. Oh, het zal nog wel een uur duren, eer die smeris terug langskomt. Het is beter dat je teruggaat, gaat, Sammy. Oké. Okay. Vooruit dan maar. Nog verder, Sam. Oké. Okay. Zou hij nu werkelijk denken dat wij het lollig vinden om hier allemaal door te moeten wachten? Waarom maakt hij niet voort, verdomme? Barry heeft het op de zenuwen. Het is de laatste keer dat ik hem een job bezorg. Die hele Barry-bende kan me gestolen worden. Oh, hij is niet kwaad. Er zullen nog wel andere mijnwerkers te vinden zijn die niet onder de bommen zijn gebleven. Onder de bommen? Oh, begraven en opgevreten door de wormen. Hé. Hey. Wat nou weer? Ja. Er moet iemand komen helpen opruimen hier. Hij wil dat we zijn handje gaan vasthouden. Ik zal wel gaan. hand geef me nog eens een stuk ja. en nog één ja. en nog één Zal wel eh, we zaten er bijna diep in. Hey, we zijn er door. niet bewegen. Het is van bovenop me gevallen. Iets gebroken? Nee. Nee, ik denk van niet. Maar ik kan me verdomme niet bewegen. We houden je direct uit. Ik ga het gereedschap Een beetje stil, zeg. Ik kan jullie tot hier horen. Wat is er gebeurd? De tunnel is ingestort. Daar zit klem. Wat? Hoe is het met hem? Helemaal in orde als we zijn arm al vrij krijgen. Ik we er maar nog door, denk je? Ik weet het niet. We zitten geblokkeerd. Een grote kei of zo. Misschien is het een van die Romeinse beelden die ze hier opgraven. Dat zou knap werk zijn. Oké. Okay. Nee. Nee, het gaat niet. Ik kan niks bewegen. Hou je dan stil. Weet eens zien wat het is. Het is iets stevig. Zo'n houten balk. Of het... Nou, nou, wat is het. Een bom. Een bom. En niet een ontplofte bom. Wat zeg je? Vlug buiten dat kan Vlug, god, luk. Vlug, god, Ik Ik wist het er niet echt. Hij zit te diep. Ben je helemaal zeker, Jack? Hoe zeker? Dat het een bom was. Ja. Ik wil maar zeggen, je hebt toch maar even gekeken. Lang genoeg. Ik zocht mee naar blindgangers in 1940. Ik ken ze zo man. Ik neem je op je woord. Het is er een van het grootste soort dat ze naar beneden jong. Barry zal het wel houden. Maar wat moet er nou met hem? We kunnen er niks aan doen. We zouden ze kunnen laten weten dat hij daar zit. Wie? De politie. Door de telefoon natuurlijk. 900. Big joke. In een telefoonhookje riskeren we immers niks. We zijn hem niets verschuldigd. Het is zijn eigen verdomme schuld. Hij had maar beter moeten uitkijken. Als hij eruit geraakt, doet hij een ongeluk. Ja, grootste dag wordt dat. Het kan best dat hij eruit komt. Morgen vroeg zitten er toch werklui op het terrein. Zij zullen hem wel horen. Ja, ja, oké. Okay. We zullen ze het wel laten weten. Wacht. We moeten er van onder. Nee. Ik ga terug. Je gek. Zoals je wil. Jij moet me helpen, Sam. Wat? Zie je dit uitstel gaan? Wat? Een apotheek? Hm. Ben jij bedonderd? En vooruit. Doe het. Kom aan, we smeren hem. Doe het, Sam. Nou, geef hem ze zin dan maar. In orde. Waar moet ik snijden? Hier zo. Ik nooit kunnen denken dat ik in een apotheek zou binnenbreken. Daar. Mooi werk. Net wat ik nodig heb. Wat? Een stethoscoop. Dat is alles. Mary. Mary. Harry, Wie? Wie is daar? Oh, Jack Fenton. Ik dacht dat jullie er allemaal vandoor waren. Ik dacht dat ik helemaal alleen was. Ik schreef er maar en niemand antwoordde. Heb je een sigaret voor mij? Ja. Hier. Alsjeblieft. Of uh, zou het te gevaarlijk zijn misschien? Hier. Eén lucifertje zal de zaak niet maken. Hmm. <tie> wat ga je doen? Me uitgraven, of wat? Ik weet het nog niet. Als ik te diep zit, moet je de politie erbij halen. Ik zal er jullie niet kwaad voor aankijken, dat weet je. Als ik hier verdraaid maar levend uitkom. Wat is dat? Hou je stil. Wat doe je? Sst. Wat heb je daar? Stethoscoop. Ja. ja. Wel, wat is er? Ben je alleen maar teruggekomen om hierbij te komen zitten? Nou, dit moet een soort tijdboom-systeem zijn met een klok. Door de val zal de werking gestoord zijn, maar... Nou ja, door een beweging kan alles terug beginnen functioneren. Nou, oh, hier. Haal me eruit. Eruit. Uh, breek mijn arm op. Oh, God, trek me hier uit. Barry. Haal me eruit. Verdamme! Verdamme dan. Barry, oh. nee, Ik heb geen tijd om je eruit te halen. En als ik de politie verwittig, duurt het nog uren eer ze met de patrouille hier zijn. Het enige wat ik kan doen is die ontsteking eruit halen. Zou je dat kunnen? Ik heb het vroeg al gedaan, ja. Ook met dit soort bonnen. Jep. Nou, begin er dan maar mee. En uh, neem me niet kwalijk dat ik zo vervelend deed. Oké. Okay. Okay. Hoe lang zal het duren, denk je? Weet ik niet. Huh? Nou, nou, misschien twaalf uur, misschien één uur. Misschien tien minuten. Of nog vlugger. Nou, of nog? nog, vlug? Ja. Oh. Mijn mm, sigaret is gevallen. Oh. Heb je er nog één? Ja, ja. Hier, neem maar. Zo. Hm. Hm? Hm? En ik die vroeg of die job gevaarlijk was. Wat een mop. Ja. ja. Mm. Nou, ik zou er nu niet mee beginnen. Het is beter nog even wachten en nadenken. Zoiets moet goed gepland worden, man. Je mag je zo niet opjagen. Ja. Voor mij, hoe vlugger, hoe liever. Nee, dat is verkeerd. Met zo'n onplofbaar goedje moet je kalm te werk gaan. We hebben geluk. Hoe bedoel je? Omdat de ontsteking langs deze kant zit. Had evengoed aan de andere kant kunnen zitten. Wat doe je nu? Probeer het los te krijgen met een schroefsleutel, als het lukt. Verwit ik maar als iets. Voelt bewegen, hè? Ja. Het ja. ja. is verroest. Waar ga je naartoe? Olie nemen. Ja. Sorry. Wat dacht je, hè? Dat ik je zou laten stikken? weet niets. Misschien niet. Ik zou het doen. Is dat alles wat je zou doen? Nee, nee, nee. Ik zou de lui van de politie opbellen. Wel, dat is in elk geval meer dan Kenny wou doen. Een rotte bende, hij en Sam. En wat zijn wij? Ja, ah, ah, we zijn anders. Ja. We waren toch anders. Dat is een mooie troost. En wat gaat er nu gebeuren? Wachten. De olie moet nog inwerken. Hoe lang? vijf of tien minuten wat? Wat de hele tijd wachten zonder iets te doen? Ik hou je stil, Barry. Sorry, maat. Maar ik eens luisteren? Dan doe ik toch iets. Daar. Er is niet veel te horen. Alleen wat getik. Dat kan me niet schelen. Uh, nog, uh, nog een, nog een sigaret? Hoeveel heb je er nog? Genoeg om het uit te halen. Ja, nou, Dat is vermoedigend. Huh? Nou, dat zou je in een mijnschacht niet moeten proberen. Tja, daar heb je ook in gewerkt. Hm? Hm, hm. Ik zat dus drie volle dagen in Pont-en-Main. Een halve mijl diep in de zwartigheid. Met een dooie als gezelschap. Dan heb je het beter hier. Geen eten hadden we, niks. En die stilte, jongen, dat was nog het ergste. Weet je wat ik deed? Liedjes zingen. Dat zou ik nou niet kunnen. We waren daar allemaal, grootse zangers. Mm. Maar na die ontploffing had ik niks, geen stem meer. Ik kon alleen zo'n rot rochotje eruit krijgen. En toch hebben ze me gehoord daarboven. Weet je wat ik toen aan het zingen was? Die voor toe, jongen. Hm. Hm. Na drie dagen was je nog altijd aan het zingen. Ja, ik zweer je. Hm. En geen water, en geen eten. Niks. Was het er heet? Moordend heet was het er. Ja, ja. Geloof je me niet? Ik weet het niet. Ik ben er niet bij geweest. Oh, jij zou er ook verdraaid heet gehad hebben daar. Dat zeg ik je. Is, uh, is het nog niet klaar? Nog niet, nee. Man, jij zou daar gezweet hebben. Ja, ja. Geloof je me soms niet? Of denk je misschien dat ik nooit in Pont en Main gezeten heb? Hè? Ja. Nou, kijk man, je ziet toch aan mijn smoel dat ik van kind af in de mijn gewerkt heb. Oké, okay, mijnwerker ben je geweest. Dat is klaar. Maar wat dan, hè? Wat dan? Ach, kom, we zwijgen erover. Maar jij gelooft niet dat ik in de pont en Main ramp gezeten heb, hè? Dan neem je me voor een leugenaar. Ja. Ben ik ook. Dat ben ik ook, saak. Ja. Nooit heb ik een ramp meegemaakt. Ik kroop gewoon uit de put van grote schrik. Had altijd het gevoel dat er in die geit ziet op wat te wachten lag. Wat zou er nou op je wachten? Een ongeluk of zo. Het werd zo erg op de duur dat ik helemaal niet meer naar beneden durfde. Ah, dan hebben ze me natuurlijk uitgejast. Maar als ik de anderen naar beneden zag gaan, ik wist gewoon niet wat ik tegen ze zeggen moest. Dat begrijp ik. Ja, ik weet niet waarom ik toen niet naar een fijne job heb uitgekeken. Maar er was genoeg werk. Maar nee, ik ging in het circus kuizen. Portiers spelen en meer van die rotzooi. Maar ik dacht dat ik niks beter verdiende. Het is allemaal zo erg niet als je het maar voor jezelf bekend hebt. <lacht> Lukt het niet? Nog niet. Nee. Wat bedoelde je daarnet met... Uh, als je het voor jezelf maar bekend hebt? Dat je voor niet zo bang bent als voor de dood. Als je dat voor jezelf bekend hebt. Wie is daar niet bang voor? Bang zijn op zichzelf is zo erg niet. Maar de toegeving wel. Oh, het is een straatje zonder eind. Want je wil al door ontsnappen aan iets dat toch op je wacht. Jij moet daar niet mee in je hoofd zitten. Jij bent een held. Ik? Mm -hmm. Omdat je hier blijft. Een held ben ik wel eens geweest. In 1940. Oh ja, ja. toen je bomzoeker was. Vuilwerkje. En of? In mijn foto in de kranten. Ik heb er een hoop van opgekocht. En ik fantaseerde er een boel mooie dingen bij. Die las ik in de boekjes over de Eerste Wereldoorlog. De bloem van de Britse jeugd. Hoe moet je dat soort het helder? Ah. Ja. Zo, nog een beetje verder. Niet te hard, Jack. Heb je het? Nee. Nou begint het maar pas. verder. Wat? Nou, ga eens verder met je verhaal. Er is voor mij geen lol aan de hele tijd naar dat dode geklopt te moeten luisteren. Oh ja, oh sorry. Wel, die glorie was niet echt. Een puddingheld, dat was ik. Ik deed wel mee aan het ontladen van een paar grote bommen, ja, dat wel. Maar ik was de hele tijd doodsbang, weet je. Alle moedige mannen zijn bang, zeggen ze. Zeggen ze? Ja? Maar echte moedige mannen worden meester over hun angst. Weet je dat? En ik nooit. En op een keer hadden ze me door. Hier ergens in de buurt gebeurde het. We hadden pas die vreselijke bomaanval van de 10e december achter de rug. En die nacht dronk ik me weer een goed stuk in mijn kraag... ...om niet aan de volgende morgen te moeten denken. Met een zware kater leek het allemaal zo erg niet, snap je? Hm. Kon je dan gewoon niet schelen of je nou ging ontploffen of niet. Nou, ik had juist een ellendige job gedaan... ...en de jongens waren bezig met alles uit te stomen toen de politie eraan kwam. Ze dachten dat er achter de hoek nog een bom lag, zeiden ze. Langs het puin kroop ik in het puin van het aangeduide huis. Er was een enorme put ingeslagen en ik deed het gewone ceremonietje. Daarna zei ik dat iedereen terug achter de afsluiting moest gaan en begon met het onderzoek. Eerst probeerden we met stangen. Het was een verdomde zware kraap. zoiets als deze hier. En hij zat flink diep. Ik van de hoofdpijn en ik was zo uitgeput van de vorige jobs... ...dat ik het niet meer aandurfde. Ik kon het gewoon niet. Dat was jouw schuld niet. Nee, maar ik moest alleen maar naar de kapitein gaan... ...en zeggen dat ik er onderdoor was. Maar dan was ik de held niet die ik wou zijn. Zie je? Nee, nee, ik kroop uit de put en ik ging de politie vertellen... ...dat er helemaal geen bom was. Voor zo'n een of ander geloofwaardig verhaal, en, en ze geloofden me. En drie weken later moest ik voor de krijgsraad komen. Geknoei met geldwissels. Dat is geen geluk hebben. Ik had er mezelf moedwillig ingelapt. Ik kom gewoon die bomzoekerij niet meer aan, man. Wel, en nu zit je er weer meteen, hè? Allebei zitten we ermee. Ja, kunnen we lekker delen. Ja. Er moet meer hefboomkracht komen. Ik ga eens zien of ik een stuk buis kan vinden. Blijf niet te lang weg, Jack. Nee, nee. Tien voor twee, toe voor tien. Luid, jongen. Sorry, Jack. Het is omdat getik niet te horen. Dat kan je toch niet horen. Nee, nee, niet echt. Maar in mijn verbeelding. Er is een smeris voorbij gekomen. Heb je hem niet geroepen? Mm -hmm. Alleen maar tijdverlies. is toch beter zo. Verricht. Hm? De buis is te lang. Liggen er geen andere? Nee, nee, hier moet een stuk af. Jack. Jack, in godsnaam, gaat die agent achterna. Dat ze komen. Zij hebben al het goede materiaal. Ah. Uh, ik doe het in een minuut. Ah, en dan is de buis weer te kort. Of dan gaat dit weer niet. Huh? Maar ik zit hier maar. En met al dat geknoei gaat de tijd ook voorbij, verdomme. Alleen maar voor je eigen rotte ijdelheid. Wat? Ja, dat is het. Jij wilt de boel hier schoonmaken, omdat je dan weer als een sterke vent uitkomt, hè? Dat weet ik. Niks, niks geeft jou mee. Het is alleen voor jezelf dat je doet. Oké, okay, Barry, oké. Okay. Ik ga... ga telefoneren. Dat is niet eens nodig. Roep die smeer is daarboven. Dan moet hij eerst nog komen kijken. En dan zal hij ook gaan telefoneren. Nee, ik doe het op mijn manier en veel vlugger. Goed dan. Goed dan. Dat kan me niet schelen. Bel ze dan zelf op. Ja, dat doe Ik, ik veronderstel dat je niet meer terug zal komen. Nee. Nee, dacht ik ook niet. Hoe lang zullen ze wegblijven, denk je? Twintig minuten. Misschien langer. Nee, Jack. Blijf dan maar. Kom. Ga ermee door. Waarom? Dat houd ik er uit. Twintig minuten met dat ding hier. Dat is goed. In orde. Er ligt nog een ijzerzaag in de zak. Nee, ik ga het met de brander proberen. Zal veel vlugger gaan. Jack? Ik ben er nog. Ja, ah, ah, dat wist ik wel. Zeg, sorry dat ik zo miserig deed, hè. Ik zeg toch niets? Maar, je wil het echt zelf doen, hè? De bom? Ja. Toch om jezelf iets te bewijzen. Zoiets, ja. Alsof deze speciaal op jou gewacht heeft, hè. Ja. Ja, dat... Dat kan je wel zeggen, ja. Of uh, is het echt zo? Wat? Is het misschien dezelfde bom die je toen hebt laten liggen? Nee. Hoe kun je dat weten? Omdat die bom de dag nadien ontploft is. En er veertig mensen zijn ondergebleven. Uh, ja. Wel, uh, dat had jij niet kunnen vermoeden, hè? Dat, dat kon je niet weten. En of ik het wist het kon me geen barst schelen. En toen ze het me vertelden, deed het me nog niks. Wie waren al die mensen, hè? Had ik er iets mee te maken? Zij waren dood, maar ik niet. Ja, dat is wel het voornaamste. Ja, maar nu denk ik dikwijls aan ze. Ik vraag me af wie er allemaal bij was. Zo. Zo. Edo, hey, dat verschuift iets. Het is een bal. Ze kan daar naar beneden. Berry. Berry. Berry jongen. Berry. Berry. Ben je. 41. niks meer. Niks meer. De telefoon. De telefoon. De telefoon. De telefoon. 900. Als je wegkomt, jij. De telefoon. Ga weg. Zie je dan niet dat ik hier slaap? Sta op. Je... Vooruit, je mag hier niet blijven. Toe, gaan. Nee, je moet hier weg. Vooruit. Ik kan niet. Voet, voet. Je moet weg. Ga zelf weg. Nee, vooruit. We al dan de wagen. Wat? De wagen? Ik kan niet gaan zo. Breng me naar de wagen en schrijf me maar op je boekje. Je hebt een verkeerde voor. Ik ben geen smeris. Kijk maar. Uh, geen smeris, hè? Wat moet je van me? Dat je hieruit komt. Dat ja, kan niet, kan niet, moet je. Hou, oh, uh, Kom, ik zal je helpen. Vooruit, stel het zo. Ge Geef je me geen kopje warme thee. Er is niks open nu, je vooruit kom. Ja, jawel. Ik ga een cafeetje waar die van de vroegmarkt komen. Krijg een kopje thee. Ja, ja, maar kom nou. Oh, oh, u, u bent lief, meneer. Ik van de weinige vriendelijke mensen die ik ken. Wow, mijn voeten doen zo pijn. Maar alsjeblieft, alsjeblieft. Iedereen sturen we altijd weg. Hé, hey, spek en boontjes. Twee vleesgebak en chips. Is dat alles, schatje? Tweemaal thee. Wat zeg je, schatje? Hij vraagt je twee tees. Goed, Annie. Je kan het alleen afhoren. Hij is een goed mens. Ga zitten, Annie. En hou je kalm. Zijn met u? Ja. Het is een beetje gek, weet u. Niet gevaarlijk, alleen wat getikt. Twee tees. Nog iets? Nee, nee, dank je. Ga naar Bedford, zeggen ze. Ga naar Bedford en neem een vracht op. Goed, ik ga naar Bedford. Moet je goed luisteren. Als ik daar kom, zeggen ze me dat er een halve lading naar Manchester... en een halve lading naar hier moet. Wat zeg je daarvan? Nogal een manier om de zaken te regelen, hè? Eerst een halve lading naar Manchester en dan terug naar hier, verdomme. Zo, mijn beste klein. Zover zijn we dan. Ja, Morris. Hier zo, meneer. Hier zo. Ik heb een plaatsje gevonden. Is deze stoel vrij? Ja, ja. wel. Wel, huh? Morris? Huiswerk. Het was toch een feestje? Ik bedoel, je was er nog uitgenodigd. Dus ik vind. Ah. Wat is dat nou? Ja, ja, een van de weinige vriendelijke mensen die ik ken, dat oh. ben duur. Ja, je draait er ook zo omheen. Goed, morris, ik heb een scène gemaakt. En ik heb een stemming verknoeid. Plus zes uur lang speelbladen van Julian. Kom nou, wie geeft er nou iets om dat soort ja, muziek? Ja, een van de weinige goede suiker, alstublieft. Heer mevrouw. Dank u, kindje, dank. U. Ja, ik ga in ieder geval terug beginnen. Oh, op zijn minst zou je je kunnen verontschuldigen. Vind je niet? En de platen betalen. Ik kan ook heel wat minder doen. Suiker voor u, meneer? Nee. Nee, nee, dat, dankjewel. Zoet genoeg van jezelf, zou je zeggen. Ja, ga terug naar de flat. Oh ja. Wat doe jij? Blijf hier nog even. In orde. Van een echt een goede soort, hè, meneer, dat bent u, ja, ja, ja. Achter de groep gaat er nu vlug meer cafeetjes open, weet u. Ik ga er een stevige drinken, ja, ja. Hou jij ook van een fijn drankje, liefje. Hm? Waarom niet? Je bent maar twee maal jong, hè. Dat is een mopje van me. Ik ben gek op mopjes en lachen. Lachen. En een mooi lied af en toe. Houdt u ook van een mooi lied, meneer? Ik ga eens een mooi lied zingen. Kom eruit. Maak dat je wegkomt en niet fort. Die balen moeten ook nodig café houden. Ik haat die rot -Jooden. Nee, maar zeg eens even. Voor 7, geen miljoen wil ik in die rot blijven. Voor geen miljoen. Je hebt weer veel te veel alcohol naar binnen, En nee. don mens. Ik zou nog niet willen. Voor geen miljoen. Hier, pak haar, goeie chocolade. chocolade. Nou, en ga nu oh, maar. Ah, ze zouden naar ergens moeten onderbrengen, zoiets. Ze laten ons allemaal in de steek. Hm? God zij dank dat ik het zover niet zal brengen. Wat bedoelt u? Dat ik nooit zo oud zal worden. En allemaal dankzij de bom. De bom? Ja, de bom. Die zal ons jong houden. Ik denk meer en meer aan al die mensen. Wie waren het? En wat zou er anders met ze gebeurd zijn? En toen het gebeurde, deed het me glad niks. Niks. Maar nu begin ik ze allemaal te kennen. Ze zijn er altijd. Voor me, achter me. Ineens midden in een mooie morgen, zie ik ze. Ze zijn er altijd weer terug. Zie je? Begrijpt u me? Nee. O, oh. over oh, ontschuldig me. Ei, chips, tomaat, brood en boter. Komt u van een ongeval? Een ongeval? Waar u vandaan komt? U bent toch een dokter? Nee. En dat? Wat is dat dan? Oh, dat. Dat is een stethoscoop, bestolen goed. Oh. Ja. Steelt u dikwijls? Huh? Nee. Het was. Uh... Oh, sorry. Vies, hè? Vindt u niet? Wat? Die thee. Ik vind hem vies. Ben je eigenlijk niet een beetje gek? Huh? Of heb je gedronken? Nee. Je zou het anders wel zeggen. Ik ben al knap dronken geweest vannacht. Ik heb er het hele feest mee bedorven. Of heb je misschien niet geluisterd daar even? Ik zou willen weten hoe laat het is. Het is kwart over vier. Het gaat al licht worden en we zien er alle twee echt niet fris uit. Jij bent de vuilste dokter die ik ooit in mijn leven gezien heb. Ik ben geen dokter, zei ik. Nee. nee, natuurlijk niet. Wat ben je dan wel? Een gangster. Nee, echt. Ja. Nou, wat is er dan met je? Met gangsters gaat het toch altijd goed? We leven in een gangsterwereldje, maar met jou zit het niet zo goed. hè? Je ziet eruit als ieder ander die op de grote plof zit te wachten. Hoe bedoel je? De bom, bedoel ik. Ja, tja. Huh. Vroeger was ik ook akkoord met de tegenstanders hoor. Maar dat heb ik allemaal opgegeven. Waar heb jij het over? De bom, ik zei het je toch. Hier, sigaret. Dank je. In het begin vond ik het niet meer dan juist om er tegen te zijn, zie je. Gewoon door je gevoel. Maar die stroperige zeveraars die het altijd maar over die slechte, slechte bom hadden, begonnen me danig de keel uit te hangen. Je kon zo zien dat ze er nooit iets echt tegen zouden doen. Met een van die apostelen ben ik een tijd verloofd geweest. Hm? Nee, niet met Morris. Die neemt me alleen maar mee naar allerlei feestjes. En dat is nu ook gedaan. Nee, al die mooi-praters gaven er in hun hart eigenlijk niet om. Als de boom komt, laat ze vallen. Dat begon ik te denken, wat kan het me schelen. Feest in, feest uit, dat kan je toch niet blijven volhouden. En wat blijft er uiteindelijk nog over? Hm? Ik wil er zelfs geen antwoord op vinden. Ja, toe. Vertel iets moois, iets grappigs, hè. Alsjeblieft. Nou, goed. Hier gaan we dan. Dit is een verhaal over een andere bom. Ook een echte. Nog overgebleven van de oorlog. Nee, nee, nee. Niets over de oorlog, alsjeblieft. Niet over Iper en Duitsland en al die dingen. Daar wou je toch over vertellen, niet? Nee, zo nee. oud ben ik nu ook weer niet. Middelbaar leeftijd toch? Hm. Ik ben er zeker van dat jij van die vervelende oorlogsromanetjes schrijft. Van dat soort dat ze in de stations verkopen. En dat je er nog veel leest ook. Oh nee, Vertel me echt niets over de oorlog. Het gaat ook niet over de oorlog, het gaat over nu. En toch over een echte bom. Er is al iemand door gestorven. Is ze ontploft? Huh? Nog niet. Hoe kan dat dan? We vonden ze toen we een tunnel groeven naar een bank. Een van de jongens is er klem onder geraakt. De bom tikte nog en ik heb geprobeerd de ontsteking los te krijgen, maar... Maar toen is ze beginnen glijden en en werd er gewoon door vermorzeld. Ik ben nog buiten geraakt. Is dat echt waar? Ja. En wanneer zal ze nu ontploffen, denk je? Ik weet het niet. Maar zeker binnen de twaalf uur. Dus ook iedere minuut? Ja. Waar is het? Dicht bij de Grindelbank aan de Bennerstraat. Zit ze diep onder de grot? Mm. In een tunnel die in een kelder uitmondt. Ik was er niet van doorgegaan als Berry nog geleefd had, maar nu. ik weet het niet meer. Heb je de politie al verwittigd? Nee. Ja, ik weet het, ik, ik moet het doen en, en ik zal het doen, maar. Ja. Het is juist hetzelfde als toen die keer in de oorlog, versta je. Nee, hoe dan? Ik heb toen nog zo eens een werkje laten liggen, gewoon uit lafheid. En als ik deze zaak nu zuiver afwerk, dan... Uh, nou ja, dan, dan zal ik me weer goed voelen, dat wil ik zeggen. Nou, waarom doe je dat dan niet? Omdat ik er doodsbang voor ben. Toen Berry daar beneden nog lag te janken, dan had ik er een reden voor. Maar nu... Nu hij toch dood is, nou ja, ik ben er gewoon weer van doorgegaan en nu is het te laat, dat geloof ik toch. En nu hoop je maar dat de bom vlug zal ontploffen, omdat je dan niet meer moet kiezen. Nee, nee, nee, nee, dat hoop ik niet. Hm, een beetje toch wel. Ja, ik ben er ook bang voor, echt, want nu heb ik nog een kans om terug te gaan, zie je, zonder er de politie bij te halen. Maar Ik zal het niet doen. Wat denk je? Je hebt nog tijd. Die heb ik niet. Het zit vol kantoren in deze buurt. En straks stikt het hier van bedienden. En dan zullen er geen veertig doorvallen, maar minstens vierhonderd. Nee, ik heb nog juist een uur om ze te verwittigen. Dan zul je ook nooit voor jezelf weten wat je gekozen hebt. Dat weet ik. Als ik er nu niets tegen doe, nou dan, nou ja, dan ga ik er helemaal onderdoor. En de nachtwaker. Waar? Van de bank. Zal toch zeker een nachtwaker zijn. Ah ja. En niet alleen daar. Zijn er genoeg in de buurt? Daar had ik nog niet eens aan gedacht. Wat ga je doen? Ga je er naartoe? Oh ja? Nu direct, ik, ik moet. Nou, dank je wel, Dankjewel, maar... Uh, nee, nee... Jij kan niet meegaan, hè? Dacht je dat ik dat zou willen? Dank je wel. Ik ga terug naar het feestje. Zo, maar... Maar, nou ja... Heb je er iets op tegen, misschien? Je zal ze toch niet verwittigen, hè? Nee. Ik zweer het je. Zo. Ik ga nu gauw. Tot ziens. Ja. Kom, jongen. We gaan je pakken. Dat ratding schiet er weer onderdoor. Kom, zuster. Hoor hem even vast. Hm? Zo, ja. En nu het ontleed en nu de tang. Ze staat. Is dit stuk hout ook goed? Wat? Maar wat kom jij hier voor de doen? Kom je een ontleedmes brengen? Hij alleen? Ja, de anderen wilden niet meekomen. Wie dat? Mensen van het feestje. Ik heb ze proberen duidelijk te maken dat ze moesten komen helpen. Maar iedereen lag onder en boven de zetels te maffen. Ik heb er maar een fles mee gepikt. En hier ben ik nou. Je moet weg, vooruit. Weg. Ja, me dan weg, kom. Gooi me eruit. Het is idioot van je. Ik heb je toch verwittigd. Daarom kom ik juist. Is het dat ding daar? Ik ga telefoneren. En als het intussen ontploft? Maar ga toch weg in Zemel's naam. Ga weg. Nee. Wat ik zei is ernstig, weet je. Deze bom kan ieder ogenblik ontploffen. Nu of nu of nu. Waar was je mee bezig toen ik hier aankwam? Wou je van vandoor? Nee. Ik was aan het zoeken om iets anders te proberen. Ziet er oud uit, dat tuig. Ja, oud, ja. Ik wou echt dat de anderen hier ook waren. En waarom dat? Het is hier een ongelooflijk prachtige ruimte voor een feestje. We zijn ooit wel eens in een soort puin gekropen. Maar dit. Nee, dat zie je niet zo gaaf. En daarbij weten dat je ieder ogenblik in stukjes kan vliegen. Je meent niet wat je daar zegt. Oh, nee? Nee. Niemand is zo dom om vroeger te willen sterven dat hij al moet. Jij wil het toch wel? Maar dat is wat anders. Ik ben zo wat in alles mislukt tot nu toe. En binnen enkele jaren ben ik te oud. Om nog iets te beginnen. Oud ben je nu al. Dank je. Niet idioot oud, maar toch oud genoeg om het gevoel te hebben dat er helemaal geen toekomst meer is. Het is een mooi ogenblik om te debatteren. Ik debatteer niet. Nee, ik begon ermee, hè? Uitrijden. Ik heb het gezien. Ja, draaide. Die is losgeraakt. Verdomme, en ik kan niet meer. Kom hier, Denk hier wat van. Nee. Is alles veilig nu? Nee, nog niet. Ik moet er helemaal uit loskomen. Verdomme, ik heb er te hard aan geschud. Het gaat niet meer. Laat mij het doen. Zo, oh, traag. Traag opgepast, traag. Nog trager? Ja. Die laatste inspanning was te veel. Ik wist het. En zie je, nu heb jij het gedaan. Laat, ja, pas toch op, voorzichtig. Dat zit vast. Ben je zeker? Helemaal klein. De draad zit natuurlijk onder de roest. Die verdomde stomme handen van me ik kan er niks meer mee aanvangen. Wat moet ik nu doen? Wacht, dan moet hier ergens een oliekan liggen. Hier, ja. Hier, schetsen. Hier, pak aan. Ja, zo. En nu? Giet nu wat olie op die draden. Zo, ja. En nu moet je terugdraaien. Maar kalm aan. Ja? Ja, en nu even wachten. Je bent bang. Je hebt knap werk gedaan. Ik wil niets daar. Dan moet je weggaan. Nee, nu niet meer. Het is mijn bom nu. Een heel andere bom dan die waarover zoveel gepraat wordt. Ja, kleiner. Ja, maar ze is hier. Dat is heel wat anders. Wel, waar wachten we op? De olie moet eerst zakken. Ah. ah, fijne snoep is dat. Kom, geef me ook wat. Kijk naar nou, je handen. Ze trillen niet meer. Ja, ja. allebei terug oké. Okay. En dat heb jij gedaan. Nu beginnen de mijnen. Kijk nou. Het is de spanning van het wachten. Hier, luister eens door de stethoscoop. Hm? Ja, ik hoor het. Net zoals een baby in de moeder. Toen ik verpleegster was, heb ik het ook eens gehoord. Zo. Oh ja. Is dat lang geleden? Nee, maar het lijkt wel even geleden. Ik heb het opgegeven. Ik vond al die ellende, de moeite, niet waard. Een sigaret? Ja. En, en dan? Ja. Hm? Dan? Eerst vrouw, Dan bureelbediende. En dan programmetjes verkopen in de Schouwburg. En nog zo van alles. Ik hield steeds wat geld opzij om een feestje te houden, en af en toe dat wel. Hoe heet je eigenlijk? Jack. Oké. Okay. Ik heet Claire. Kom, uh, we zullen nog eens proberen. Hm? Hebben we lang genoeg gewacht? Nee, maar uh, we zullen wel zien. Ik vind dit zo vreemd, hè? Ik kon me eigenlijk niks meer schelen. Ik kon gewoon van niemand meer houden, zelfs niet haten of medelijden hebben. Nu zit het weer helemaal anders. Wat is er? Het zit opnieuw vast. We hebben niet lang genoeg gewacht. Misschien met brute kracht of anders. Wat anders? Gewoon ermee ophouden. Nee, het is te gevaarlijk zo. Dit is een speciaal type van bom, weet je? Wel, euh, je hebt je filosofietje gehad. Je houdt terug van het leven. Ga nou maar. En jij dan? Ik blijf hier. Jij leeft toch ook graag? Ik hou op het ogenblik mee van deze draad hier. Vlug, maak dat je wegkomt. Je ziet dat je zeker 200 meter ver gaat. Nee. Maar loop, zeg ik. Ik denk... Ik voel dat het nu zal ontploffen. Maar loop dan. Als ik weg ben, dan kan jij ook niks meer doen. Je hebt helemaal geen kracht meer. Ik heb je niet nodig. Alleen kan je het ook niet. Nee? is nog niet klaar. Oh. Ik heb het weggestopt. Buiten. Kan het nog ontploffen? Ja. Bang! Bang! <laughs> ah, wat een geluk. We zijn erdoor. <laughs> Ik kan er niet meer in geloven. Ik ook niet. En toen het klem ging, hè? Oh, en dan mijn handen nog. En die laatste minuut. Oh jongens, jongens, wat ben ik gelukkig. De ring. Nee, nee, nee, eerst jij. Op onze bom. Oh. Zo. Pak vast. Dank je. Oh, hier moesten we muziek bij hebben. En zingen, dansen en springen. <laughs> ah nee. En je zei. Nee, nee, nee, stil. We moeten er nu vandoor. Zonder lawaai. Maar alles is in orde. Er is helemaal geen gevaar meer. Het is niet goed als ze me hier vinden. En voor jou ook niet. Geef me niets. Als de ontsteking zich ontlaat, komt er een kleine ontploffing van. En dan zullen een boel mensen komen kijken. En de politie. Nee, nee, kom, vooruit. Neem die spullen daar weg. Er hoeft niemand zijn neus in te steken. Huh? Oh. Claire. Claire. Huh? Claire. Wat? Oh. Ik kan er echt niets aan doen. Het werd helemaal donker voor mijn ogen. Nu is het beter. Kan je lopen, denk je? Of ben je zo haastig? Ik, ik kan niet anders. Dat weet je toch? Ik dacht dat alles anders was nu. Er is helemaal niets veranderd. Nee, nu direct niet. Eerst moeten we hier weggeraken. En waar naartoe? Naar, naar huis? Heb ik niet. Je woont toch ergens? Ik durf er niet heen te gaan. Ik heb in maanden de huur niet betaald. Waar heb je dan de hele tijd gezeten? Hier en daar. Na ieder feestje bleef ik wat logeren... tot er weer een ander feestje kwam. Zo. Nu ben ik hier... Mijn laatste feestje. Heb je geen auto? Tuurlijk. In Ik Ben er weggegaan. Waar woon jij ergens? In Eilington. Op een kamer. Getrouwd? Een tijdje geleden wel. Nu niet meer. Mm -hmm. Het is een antwoord. Claire. Nou... We hebben toch allebei een bom gehad. Hm, dat is al iets. Um, Claire. <lacht> Zo. Veel tijd hebben we niet gekregen. <lacht> toch genoeg? Hm? Kom, ik ga nu maar. En jij? Nee, vooruit, ga, ga door. Kom. Het staat vol mensen buiten. Zeg ik dat je ook een plof hoorde? en dat je kwam kijken, maar ga er dan direct vandoor. Ja, waar naartoe? Naar je huis. Waar ik vandaan kom? Nee, het is het beste voor je. Heb, je. heb je geld? Een beetje. Wat ga jij doen? Oh, Ik trek mijn plan wel. Maak je om mij maar geen zorgen. Maar... Nee, nee. Ik weet wat je bedoelt. Ik, ik weet het, Claire. Maar... En jij weet het ook. Ik kom, ga naar huis. Ja, Jack. Ik ga naar huis. Tot ziens. Vooruit, Allemaal zin Er is niets te zien! Achterij! Achterij! Hé hey, juffrouw! Hé hey, daar! Wat doet u daar beneden? Ik ging, Ik ben... Hallo! Wie roept daar? Hier! Dankzij! Wat is er man? Er ligt een dooie! Hier! Wat zei je daar? Er ligt een... een dooie man. Hier. Beneden. Dat was Feest voor Twee, een luisterspel van Gilles Cooper, uit het Engels vertaald door Jan Christians. De rolverdeling was als volgt. Kenny, Jan Perret. Jack, Jackie Morel. Sam, Walter Cornelis. Barry, Arnold Willems. Annie, Minnie Houthuis. De bazin, Jo Krap. Een vrachtwagenbestuurder, Joris Colette. Maurice, Gerard Vermeers, Claire, Diane de Goeie. een politieagent, Jeroen Rehaas. De studiotechnici waren Roger Klermans en Frans de Greef. De geluidsregie was van Robert Bernard, de algemene regie was in handen van Frans Roggen.